Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NWS op 3. Meerdere bouwprojecten zijn stilgelegd door een tekort aan bouwmaterialen, meldt het Financiële Dagblad. Materialen als staal, hout, glas en beton zijn de afgelopen anderhalf jaar flink duurder geworden. Sommige grondstoffen komen uit Oekraïne of Rusland en zijn nu moeilijk te krijgen. Door de oorlog zijn de energieprijzen ook flink hoger geworden. Volgens het FD leidt dat tot discussies tussen de bouwers en de opdrachtgevers over wie er voor die hoge kosten moet Opdraaien, zegt economie-redacteur Tom op Heikens. Doordat de prijs van bouwmaterialen zo hard oploopt... zijn steeds meer projecten niet meer winstgevend genoeg of zelfs verlieslatend. In uiterste gevallen worden ze zelfs stilgelegd. En dat is nu ook een aantal keer gebeurd. Als dit vaker gaat gebeuren komen er nog minder nieuwbouwwoningen... en blijft de krapte op de woningmarkt dus nog langer aanhouden. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 5 miljoen Oekraïners gevlucht. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Polen heeft tot nu toe de meeste vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het gaat om ongeveer 2,7 miljoen mensen. Een moeder en dochter uit Kerkdriel moeten de cel in voor het houden van een huisslaaf. Het slachtoffer is een vrouw van 44 die straf kreeg als ze opdrachten niet uitvoerde. Zo kreeg ze onder meer lijfstraffen en mocht ze regelmatig niet eten en drinken. Door het zonnige Paasweekend wordt het waarschijnlijk op veel plekken hartstikke druk. Vanochtend stond er al een lange rij bij het outletcentrum in Roermond. met vooral een hoop Duitsers die vandaag vrij zijn. When a, a in we in en door het lange weekend wordt het waarschijnlijk hartstikke druk op de woonboulevards in de natuurgebieden en op de terrassen. Het weer nog, het is een droge dag. In het noorden bewolkt, in het midden en zuiden meer zon bij 10 tot 17 graden. Later dit weekend flink wat zon en een beetje warmer. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is hij van de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn Heerenveen, 5 kilometer file tussen Den Oever en Breesandijk. Op de A9 Amsterveen Den Helder bij Heilo, 3 kilometer. En 207 Hillegom Alfa aan de Rijn, 3 kilometer file tussen de A4 en Afrit Nieuwveen. En 208 Sassenheim Haarlem, in beide richtingen bij Heimuiden, uh, 2 kilometer file. En 247 Amsterdam Hoorn bij Broek in Waterland, 3 kilometer. En 6 kilometer op de N250 De Kooi richting Den Helder, vanaf De Kooi. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de muziek boulevard. She's in control of your mind and soul. She's in control of your mind and soul. Coming out of nowhere, she will take you somewhere. You have never been before. She's attractive and seductive. She will make you outlive everything you dream.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 Heen om haar. Als al die grote mensen net zo zouden denken Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn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 al je zou zijn wereld zo voor. En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne meldt dat Rusland nu lange afstandsbommenwerpers gebruikt. om de belegerde havenstad Mariupol te bestoken. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. De strategisch gelegen stad werd wel al steeds zwaar gebombardeerd. Volgens Oekraïne zijn daarbij duizenden burgers gedood. De Algemene Onderwijsbond houdt een peiling onder leraren over maatregelen bij een eventuele nieuwe coronagolf. Onder meer wordt getoetst wat leraren vinden van het verlengen van de kerstvakantie, omdat het virus voorals winters rondgaat, en in ruil daarvoor inkorten van de zomervakantie met een week. En sinds het begin van de Russische invasie zijn meer dan 5 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Veel vluchtelingen zijn naar buurlanden vertrokken, Polen heeft de meeste vluchtelingen opgevangen, zo'n 2,7 miljoen. Het weer droog, morgen vrij zonnig met wat sluierwolken en 14 tot 18 graden. Do oh, you feel is a real? Fear. The Big Bang may be a million years away, oh. but I can't think of a better. Time. A deeper love. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill the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 106.9